Maar ik wil helemaal geen nieuw behangetje. Ik ben heel tevreden met wat er nu zit. Nee, Karel, mijn moeder heeft hier nooit gewoond. Nee, ook niet van Harm. Ja, Harm is dood, maar zijn behang is nog goed. En dan moet ik zeker ook een nieuw vloerkleed kopen. Zie je wel, nou, ik denk er niet over. Goed, we praten er nog wel over, maar denk maar niet dat ik het doe. Wat is dat voor brief? Maak hem dan eens open. Lees eens voor. Ja, meneer Dekker. Ik hang op, Karel. Ik bel je zo terug. Er is telefoon voor jou. Met koning. Dag. Dag. Als je naar de markt gaat, wil je dan zes citroenen en een bolletje knoflook meenemen. Goed. Is dat alles? Ja. Heb je het gehoord? zes citroenen en een bolletje knoflook. Ja, ik heb het gehoord. Nou, dag. Dag. Was dat Nicoleen? Ja, ik moet een boodschap voor haar doen. Maar dat komt toch niet te pas dat een gesprek van mij daarvoor onderbroken wordt? Nee, maar dat kon ze niet weten. Meneer Dekker, u hebt een gesprek van mij zojuist onderbroken voor een particulier gesprek tussen de heer en mevrouw Koning. Waarom was dat? Daar heb ik niets mee te maken. U weet dat ik het personeel verboden heb om hun toestel te gebruiken voor particuliere gesprekken. Dan kunt u vragen of het dringend is, en als het niet dringend is, dan zegt u dat ik dat verboden heb. Dat is dan afgesproken. Ja, Karel, daar ben ik weer. We werden onderbroken. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik vind het toch niet in de haak dat je bakker door Stoutjesdijk hebt laten kopen. Dat begrijp ik niet. Als je het dan niet voor mij wilt kopen, dan had je het voor het bureau moeten kopen. Je bent hier aangesteld voor het bureau en niet voor Stoutjesdijk. Het bureau heeft het al. Dan had je het voor het hoofdbureau moeten kopen. Zo'n zeldzaam boek had je voor die prijs niet mogen laten schieten. Ik had er zo'n dertig gulden voor willen betalen. We kopen nooit iets voor het hoofdbureau en dat u het wilde hebben wist ik niet. Dat had je kunnen weten. En als ik het al geweten had, dan had ik het nog aan Stoutjeswerk gegeven... want hij heeft het echt nodig en van u is het alleen maar bibliophile belangstelling. Dat is niet aan jou om te beoordelen. Ik ben hier directeur. Je hebt je naar mij te richten. Dat u directeur bent, interesseert me in dit geval niets. Het gaat in dit geval niet om het belang van het bureau, maar om uw particuliere belang. En ik zie geen reden waarom het belang van Stoutjesdijk daarvoor moet lijken. Dan zeg ik je dat nu. En dat had je je dan maar voor gezegd. Ik ben naar de bibliotheek. Dag heren, tot morgen. Dag mevrouw Haan. Tot morgen mevrouw Haan. Nou, die gaan wij ook maar... Ik ga ook. Ben jij er nog, Chris? Ik ga met u mee. Dat zal niet lang meer zijn dat je hier kunt zitten. Maar daarna krijgen we toch de kamer van de grater. Bent u niet goed? Het gaat wel over. Ja. Kunnen we iets doen? Hebt u medicijnen genomen? Zou u wat water willen? Zal ik uw vrouw bellen? Nee. U kunt heus gaan. Gaat al beter. We kunnen wel gaan. Als u geen rare dingen doet. Eén de bruin is genoeg. Ja. <laughs> ja. Meneer koning. We kunnen daar zeker nog niks aan doen, hè? Nee, je kunt zo'n aanval couperen met adrenaline of eufeline, maar dat zijn maar labmiddelen. En in de volksgeneeskunde? Ik heb een euh, bakker net gekregen. Waarom heeft u dat boek eigenlijk niet zelf gekocht? Waarom zou ik? Omdat het uw vak is. Ik vind mijn vak flauwkul. cul. <laughs> Maar waarom doet u het dan? Omdat ik niets beters weet. Mag ik u iets vragen? Ja. Ik wou gaan trouwen en... ...nu wou ik graag 800 gulden van iemand lenen. Dat heb ik niet. vind <lacht> het niet, hoor. Maar ik dacht, ik probeer het. Natuurlijk. Was het vandaag. Wat is er dan gebeurd? Dat is niet na te vertellen. Maar waarom neem je dan geen ontslag? Dat ik niet zou weten waar ik dan naartoe moet. De bruin heeft een hartinfarct gehad, hè? Oh, dat wist ik niet. Heb je dat niet verteld? Nee. half jaar geleden heeft hij een hartinfarct gehad. Oh, ik vond het ook niet zo'n aardige man. Het is nu zeker dat hij niet meer terugkomt, maar hij verdomt het om zijn sleutel terug te geven. Dat irriteert me. En ik merk dat Beert daar ook irriteert. Begrijp je dat? Ja, misschien wil ik niet weten dat hij niet terugkomt. Ja, ik vind dat wel aardig. Nee, Dat het mij irriteert? Oh, dat... Nee, dat begrijp ik geloof ik niet. Je kunt er zo een bij laten maken. Dan kan je hem houden. Dat weet ik wel, maar het irriteert me toch. Ik ben wel vriendelijk tegen de bruin. en Ik zoek hem af en op soms, maar... Als ik toe zou geven aan mijn irritatie, dan zou ik die sleutel terug eisen. Ook als ik wist dat hij dan weer een hartinfarct zou krijgen. Misschien wel juist als ik dat wist. Dat vind ik niet zo aardig. Nee, vind je niet? Nee. En ik geloof het ook niet. Dat zeg je maar omdat je altijd kwaad van jezelf wil spreken. Dat is onzin natuurlijk, zeg ik dat niet. Maar waarom zou ik het anders zeggen? Om dwars te zijn. Misschien is het net zoiets als toen ik op straat voor niemand opzij wilde gaan. Dat is iets heel anders. Dat was omdat je je niet in een hoek wilde laten drukken. Zo'n sleutel vertegenwoordigt natuurlijk macht. Voor de Bruin, ja. Misschien kon ik wel verhoogd dat hij toen dat slot heeft laten veranderen. Misschien is dat het. Ik ook. Sorry. Maar waarom vind je het nou eigenlijk niet zo aardig? Zo zijn mensen toch? Zo is de Bruin zelf ook. Jawel, maar ik hou daar niet zo van. Ik vind dat te hard, denk ik. Ik wil liever dat de mensen zacht zijn voor elkander. Ja. Laten we zacht zijn voor elkander, kind, en niet het hoge woord van liefde spreken. Dat is een topsmerig gedicht gevonden. Sorry, maar. Dat is toch iets heel anders? Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja, dat is anders. Maar voor jou zou zo'n sleutel dan toch ook wel macht zijn? Voor mij voor mij is er ook geen macht je moet niet kunnen schelen als iedereen een sleutel had. Ik zou wel prettig vinden. Als het ons huis was met mijn vader en mijn moeder. Beertijn, juffrouw Haan. Dat is wel even wennen. Maar... In een gesticht zijn de sleutels ook altijd van de anderen. Ja, het bureau is een gesticht. Omdat niet iedereen een sleutel heeft. Maar ik heb er dus wel een. Dus heb ik macht. En tegelijkertijd heb ik de pest aan mensen die er macht aan ontlenen. Kun je je voorstellen wat voor lever ik heb? Nou, Misschien kun je toch wel een beter macht hebben. Ik neem er nu een van mezelf. Goed? Ja hoor. Wat doe je nu? Ik heb het anaalschild van een meid getekend. Die meid zat in de neus van een berg. Eten. <lacht> Wat gek. Ik moest er ook even aan wennen. Aan het idee dan. Ik heb dan toch de neiging aan iets meer dan te denken. Wat heb jij niet? <lacht> Ik heb nog nooit iets gezien. Ik zal wel eens zo'n tekening voor jullie meebrengen. Ik denk er nu ook over om maar eens een schapenkeutel te tekenen. Misschien kunnen we weer eens gaan wandelen. Of wandelen jullie niet op het ogenblik? Waarom een schapenkeutel? Om het te overwinnen, misschien. <laughs> Ik weet het ook niet hoor. Nee, zulke dingen weet je niet. Stikt de regen op mijn zolder aan, ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt, waren zo gelukkig zijn, maar nu is dat verleden tijd. Dag meneer Beerta. Ik heb gisteren asjes gesproken en ik heb er de hele nacht niet van kunnen slapen. Waar was dat dan? Op de promotie van mevrouw Bakker. Ja, wat zei hij? hij zei dat hij dit voorjaar nog niet afstudeert, en ook dit jaar nog niet. Doet leuk, gewoon langs zijn neus, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. En ineens zag ik het: dit is van de ven. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. Wie is van de ven. Van de ven is iemand die heel goed is, maar die nooit iets afmaakt. Iemand die zelfs op het woordenboek te langzaam werkte, zelfs op het woordenboek. En deze jongen is net zo, die studeert nooit af, die houdt ons gewoon aan het lijntje. Ik heb dus gezegd dat we niet langer kunnen wachten, want dat ik dit niet langer kan verantwoorden. En bovendien heb ik daar ook Hein de Boer ontmoet. Die is wel afgestudeerd, en die wil hier dolgraag komen, dus we moeten Hein de Boer maar nemen. Zo kan het niet langer. Ik heb niets tegen Hein de Boer, maar Asjes is beter. We nemen Asjes. Uitgesloten! Ik heb trouwens sterk de indruk dat die jongen zelf niet meer wil. Hij is niet geïnteresseerd. Dat geloof ik niet. Hij is niet geïnteresseerd. Anders zou hij dat toch niet doodleuk zeggen. Dan zou hij me toch gevraagd hebben om een goed woordje bij Springvloed te doen. Hij weet toch dat ik invloed bij Springvloed heb. Dat wil hij natuurlijk niet. Daar is hij te correct voor. Wat zie jij eigenlijk in die jongen? Hij gelooft in dit werk. Hij is nauwkeurig. Hij heeft hersens. En hij is betrouwbaar. Dat vind ik redenen genoeg om hem te nemen. En als hij nu niet eens meer hier wil komen, dat zal ik hem vragen. Met asjes. Dag Bart, met Maarten Koning. Dag meneer Koning. Je hebt meneer Beerta gesproken? Ja, die heb ik gesproken. En je studeert dit jaar nog niet af? Ik kan ook echt niet zeggen wanneer ik wel afstudeer. Dat hoeft ook niet, dat kan me niet schelen. Als ik maar zeker weet dat je wel graag op het bureau wilt komen. Dat wil ik zeer zeker als ik maar niet gedwongen word om mijn studie te versnellen, want dat kan ik niet. Dat is ook de bedoeling niet. Meneer Beerta maakt zich alleen zorgen dat je misschien helemaal geen belangstelling meer hebt. En in dat geval wil hij niet langer wachten. Nee, hij zei al dat hij er met u over zou spreken wat er nu gebeuren moet. Ik vind het heel akelig dat ik meneer Beerta zo in moeilijkheden breng. Daar is geen sprake van. Als jij echt wil komen, dan vinden we daar wel een oplossing voor. Daar kunt u zeker van zijn. Ik kan alleen nog niet zeggen wanneer. Dat hindert niet. Gaat het goed met je studie? Dank u wel. Het gaat wel goed, maar alleen niet zo snel. Nee, dat begrijp ik. Maar dat kan me echt niet schelen.